De demonstranten in Cairo worden gesteund door Mohamed El Baradei, de oud-chef van de atoomwaakhond van de VN. Hij is de belangrijkste criticus van Mubarak. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera wordt El Baradei door de politie afgeschermd, maar hij zou niet zijn gearresteerd. Bij een zelfmoordaanslag in een supermarkt in Kabul zijn zeker acht doden gevallen. Volgens de Afghaanse politie zijn er ook drie buitenlanders bij. Bij de aanslag vielen zes gewonden, correspondent Kees van Dam. Omdat ik van dat een zelfmoordenaar de supermarkt Fines is binnengelopen. Dat is een supermarkt waar Westelingen hun, hun chocolopasta kopen en melk... ...en dat soort zaken die ze niet in Afghanistan zelf anders kunnen krijgen. En hij heeft daar in het wilde weg gevuurd en uiteindelijk zichzelf opgeblazen. De supermarkt staat in een wijk waar veel rijke Afghanen en buitenlanders wonen. Hij wordt daarom extra zwaar bewaakt. Na de aanslag brak in de supermarkt brand uit. De klanten probeerden via de achterkant naar buiten te komen...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 Uit opiniepeilingen blijkt dat 60% van de Fransen vindt dat homo's moeten kunnen trouwen. Net zoals dat in veel andere Europese landen al kan. Op een veiling in New York heeft een schilderij van Gerard Douw ruim 3,8 miljoen euro opgebracht. Het is het werk Een oude dame die uit een pot pap eet. Niet eerder werd er zoveel betaald voor een schilderij van Douw die een leerling was van Rembrandt. Ook een schilderij van de Italiaanse kunstenaar Titiaan werd voor een recordbedrag geveild. Een verzamelaar had 12,3 miljoen euro over voor het olieverfschilderij in gewijd gesprek. Titiaan schilderde het rond 1560. Tennisser Andy Murray heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. Hij versloeg in de halve finale David Ferrer uit Spanje in vier sets. Het is de tweede keer op rij dat de Schot zich plaatst voor de finale in Melbourne. Murray moet het in de eindstrijd opnemen tegen Novak Djokovic. Het weer zonnig en droog, temperatuur rond het vriespunt. Vannacht matige vorst. Morgen verandert te weinig, opnieuw zonnig en fris. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen de afrit Bunschoten en Knoopend Hoeverdaken, 2 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maars en Knoopend Rijn 2. Lang is de file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en Leusden Zuid, 10 kilometer. Ja, het goede nieuws is dat de rijbaan wel weer vrij is. Maar wel veel vertraging, dus ja, u kunt eventueel nog omrijden... via Hilversum over de A27 en de A1. A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 3 kilometer.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 Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om deze uitzending hier ook bij te wonen. We gaan praten met André Rauwvoet van de Christenunie. Die vertelt waarom hij na lang aarzelen toch akkoord is gegaan met de missie naar Afghanistan. Politicoloog Bob van der Bos vertelt waarom ambtenaren onverantwoord veel macht hebben. Cabotier Roué Verveer zag het toneelstuk De Aanslag en recenseert de film Sunny Boy. En moeten ouders kunnen kiezen of ze een jongetje of meisje willen? We gaan debatteren. Jan Willem Duivendak, socioloog, praat over de PVV en waarom homo's uh, die partij heel erg fijn vinden. En natuurlijk Sanne er de Vries en Friends met satire. Frits Barend over de sport, Justus van Oel met zijn column en live muziek van Eefje. Vrijdagmiddag live op Radio 1. Eefje. Ja, applaus. Nog drie maal krijgt u haar te horen in deze aflevering van Vrijdagmiddag Live. Wilt u reageren op onze uitzending, dan kan dat natuurlijk... via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl Of u kunt twitteren, hekje, afro, vml. Er wordt ook nog steeds geschaatst in Moskou, de 1500 meter mannen. Sebastian Timmerman, hoe staat het ermee? Die zit er net op. Dus zit ook dag 1 van deze Wereldbekerwedstrijden erop in Moskou. En de winst gaat op de 1500 meter naar een Rus. En dat is dus in Moskou. Ivan Skobrev wint de 1500 meter. En dat doet de Europese kampioen Allround. In net geen baanrecord. 1,45-53. 700ste langzamer dan het baanrecord Dat op naam blijft staan van de Noor -Ha havar Beukhoe. De Canadees Danny Moorsen wordt tweede. En Mark Tuitert wordt derde. En dat is knap. Want Tuitert die stond lange tijd buitenspel in dit seizoen. Vanwege. Een rugblessure. Zijn eerste optreden weer sinds begin december. En dat doet hij dus dan in die derde plaats. En dat is goed. Groothuis wordt weer vierde. Net als vorige week bij het WK-Sprint. Wouter Oldeuvel zesde, Simon Kuipers zevende en Kjeldnuis negende. En zij allemaal op ruime afstand van de rust... die vandaag zijn eerste Wereld BKC geboekt. Ivan Skobreff, hij wint dus de 1500 meter. Sebastian Timmerman was dat van de NOS... Het was vannacht een latertje voor onze gast, maar de kogel is door de kerk. Er gaat een nieuwe Nederlandse missie naar Afghanistan om daar politieagenten te trainen. Met vijf kamerzetels heeft de ChristenUnie een cruciale bijdrage geleverd aan dat besluit. We gaan over praten met de leider van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, André Raalvoet. Welkom. Dank u wel. Uh, ja, drie uur was u nog te zien, hè? of half drie? Uh... Het half drie de viel, ja. En zo, uh, hoe laat was het dat u in bed lag, als ik deze intieme privévraag mag stellen? Nou, deze kan nog net. <laughs> Ik geloof 4 uur. 4 uur? En dan ja. wel weer gewoon om uh, half 7 op? Nee, nee, vandaag niet. Dus ik heb vanmorgen ietsje langer genomen. Maar uh, was er wel wat nodig te doen. Maar ik heb een paar uurtjes slaap gehad. Ja. Genoten van het debat of is dat de verkeerde uitdrukking? Nou, dat is, dat is misschien wel een lastige vraag dan u misschien denkt. Uh, ik, ik geniet altijd wel van het debat, omdat ik hou van een mooi debat. Wat ik. Genieten kan ook een hele rare associatie hebben bij zo'n zo debat. Hè? Want het gaat over een heel zwaar onderwerp. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat het, dit is een, een van de debatten is die er echt toe doen. Dit gaat dus echt ergens over. En dat merk je ook in het debat, dat merk je aan de collega's, dat merk je in de sfeer in de Kamer. In die zin, ja, genoten van dit debat. Er zijn ook heel veel debatten die zeggen van, dat, dat doe je, dat moet een spoeddebat, zo, van een spoeddebat uh, Of andere dingen zeggen, nou dat... Dat, dat doe je gewoon ook bijna op routine ja, soms. En dat was maar nu dit, niet het geval. Dit is, ja, dit zijn het debatten waarvoor je ook in de politiek gaat. De ja. Zware beslissingen, dat kan heel veel moeite geven. Maar daar is de politiek wel voor. Ja, misschien ook wel als gevolg van de nieuwe constellatie... met die minderheidsregering, dat het spannender wordt. We gaan er zo uitgebreid over doorpraten. Natuurlijk ook over het besluit om die missie naar uh, Afghanistan te sturen. En ook over uzelf. Maar eerst een lied dat Suzanne Matthijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. Welop. Hij is de zoon van een groentehandelaar, de enige van de kinderschaar die mocht studeren. Elke punt, elke komma lichtte hij door, altijd kritisch, hij ging ervoor. Als hij klaar was, dan ging hij naar de jeugdvereniging. Hij ontmoette er zijn vrouw, wat een lekker ding. Ze speelden tafeltennen, zouden zich nooit flink bezatten, maar checkten of LP's duivelse boodschappen bevatten. André Rauw, food to school for cool, degelijk dogmatisch, Got Rule. Hij speelt goddelijk gitaar en een plechtig potje poel. André voet tegen de politieke zonvloed. Feeling good, feeling good. De mix. Wow, wow, Hij voerde wow, zijn wow, Unie wow, naar het centrum van wow, de macht, wow, met sociaal wow, en modern. Wow, Wie had dat verwacht? Kemp, wow, Hanebalken wow, en de bos, Hij stond wow, er tussenin wow, als vice-premier, wow, minister van Jeugd en wow, Gezin. 2004 politicus van het jaar en de Torbekken prijs voor welsprekendheid. Doe maar, je staat niet meer in je hem. Als je op een feestje zegt dat je christenen niet stemt André voet to school voor school Modern boegbeeld met goddelijk doel Abortus, euthanasie en homofilie Dat soort dingen bespreken we nu maar even niet Draai je dit nummer achterstevoren Woe! Draai dit nummer achterstevoren En je zal een duivelse boodschap horen Jan Mom betekent Jan moeilijk opvoedbaar meisje Woe! <laughs> geschreven en gezongen door Susanne Mathijsen. En aan tafel hier ook natuurlijk, zoals altijd, Laura Kors. Mijn zuikik in dit gesprek. Heeft u echt LP's gecheckt op Duivelse boodschappen? Dit is een van de hardnekkigste verhalen. Van Ik denk dat hij er nooit, nooit, nooit meer uitgaat. Geen in het internet. Ja, nee, dus die keer ook altijd weer terug in ieder, uh, allerlei interviews en zo. Uh, nee, ik heb nooit opeens achter vo Dat vond ik al doodzonde van mijn naald. Dat werkte toen nog met een naald. Ik, <lacht> ik weet niet of dat nog bekend is, maar dat zou ik doodzonde hebben gevonden van een naald. We hadden wel discussies over dat onderwerp in die tijd. Uh, dat een aantal, aantal mensen, gingen ging het over, uh, Queen en ILO uh, en, en, en anderen... dat daar uh, het verhaal van rondging, dat daar verborgen... Boodschap in zit. Daar hadden we het wel over, maar ik heb het nooit getest op mijn pick-up. Ik had zelf ook nooit geloofd, of, of uh, toch ergens wel? Nou, nee, ik heb het nooit getest. Ik, we hadden het erover of dat, of dat mogelijk zijn. Mm. Dat leek mij altijd bar ingewikkeld. Mm. En de voorbeeld die ik heb wel eens heb gehoord, dat was inderdaad van: wow, wow. Met heel veel fantasie had je misschien eens kunnen zoeken. maar het had ook kunnen ik, zijn, ik heb in al... met de missie naar Afghanistan. Ja, dat speelt in die tijd toch minder, minder. hoor. Ja. Nee, maar ik, heb het, ik heb het al een sterk verhaal gevonden. Uh, volgens mij, als je boodschappen wil uh, voeren... dan doe je het best aan om dat gewoon vooruit te, te, te draaien. En wat, dat... wat draaide u vooruit? Dat waren uw favoriete Goh. bands in die tijd? Nou, dat, dat was, ik was toen al... Uh, eind jaren top, 70, bij, ja, begin jaren nou ja, het, het was gewoon top 40 werk. Ik, ik, haalde, ik haalde iedere week uh, zo'n zo gedrukt exemplaar... zoals het toen heette, van de top 40. En die hield ik, maakte mijn eigen top 100 van. En die bleek nooit te kloppen met wat er aan het eind van het jaar op de radio uitkwam, maar dat was toch leuk. En u speelde zelf goddelijk gitaar, hoorden we net zingen. Ja, dat vind ik natuurlijk het grootste compliment wat er net gemaakt had, dat ik gitaar speel. En het is waar, ik, bedoel, ik zeg altijd met enige bescheidenheid uh, ik heb gedaan wat Ilse de Lange Eind Maart hoopte te doen, het Gelderdoom vol spelen. Want, want dat hebt u gedaan bij... Nee, ik ben ooit een keer op de EO Jongerendag ah. voor, uh, met een vol Gelderdoom van 32.000, 33.000 jongeren heb ik met uh, Kees Kraaienoort een nummer op het grote podium gespeeld, op de gitaar. En dat ben je samengezongen. nee. Nee, nee dat, is, dat is echt ook onhandig als je een gitaar om je nek hebt. Dit is echt, don't try this at home, is dat. <laughs> maar leuk was, het, leuk was het wel. Welke nummer? O, het, was een, het was een gospelnummer van de van de band van Kees Kraaienoord. En uh, uh, ik heb daarin meegespeeld. We begonnen samen. En ik zag er tegenop. Ik zei: want ik heb uh, wel eens voor 30 mensen gespeeld, maar nog nooit voor 30.000. En hij zei me toen, dat maakt niet uit. Hij zegt, als je die eerste tien maten voorbij bent... dan valt de band in en dan maakt het niet meer uit wat je doet. Dus, uh... <laughs> Eén ding wat me ook opviel in het lied... was u echt de enige van al uw broers en zussen uh, die kon gaan studeren? Ja, het enige wat niet klopt was het woordje mocht. Ik, ben de enige, ik was de enige die is gaan studeren. Die wilde? Uh, ja, ik wilde graag en uh, ik ben in, uh, in Amsterdam gaan studeren. Uh, rechtsgeleerdheid. En uh, mijn, mijn zus en mijn twee broers uh, zijn andere dingen gaan doen. Die zijn uh, midden- en kleinbedrijven ingegaan. Uh, en ik ben wel uh, gaan studeren. Maar dat had niets te maken met mogen. Ik zag u ook heel fanatiek nog net voordat we de microfoons openzetten. dat u aan het sms'en was. U heeft nee, een... nee, ik moet je het was Twitter. Twitter. Ja, wat, wat heeft u op Twitter? Ik, ja, ik, ik, ik kon gezien. niet afmaken, want jullie begonnen het gesprek. Er staat nu, nu achter de microfoon bij. En dat moest ik stoppen. <laughs> dus... Luister mee naar welke microfoon het is. Ja, nu, nu wel, ja. Vrijdagmiddag live, dus. Uh, nou, we, we hebben uh, gisteren ook kunnen kijken uh, naar het debat. We hebben u ook daar uh, bezig kunnen zien in het debat over wel of niet. een nieuwe missie naar Afghanistan om daar uh, politieagenten op te leiden. Ja, het, het, u heeft altijd gezegd dat het ook voor de ChristenUnie... net als voor andere oppositiepartijen, met name GroenLinks... een moeilijk besluit is geweest. Hoe moeilijk was dat? Overigens niet alleen voor oppositiepartijen. Ik denk dat het voor alle partijen, althans de partijen die, die serieus willen overwegen... er zijn ook partijen geweest die hebben van af van gezet... wij doen sowieso niet mee als het om internationale missies gaat. Dan is het een stuk makkelijker. Uh, maar ik denk dat het voor de andere partijen toch heel ingewikkeld is... om zo'n afweging te maken. Maar was het voor u wanneer... want voor alle duidelijkheid, u heeft ingestemd gisteren ja. met die missie. Ja, vanaf. Werd ja. ook gisteren pas bekend. Is dat ook gisteren ja. pas echt besloten? Ja, ik zal het nog iets sterker vertellen. Ik ben afgelopen dinsdag een fractievergadering gehad over de artikel 100. In, hè, na de hoorzitting, na de briefing, toen we alle informatie hadden. is dus de brief van, de van, de kabinet, januari, de brief de van het kabinet waarin het kabinet Want Het kabinet neemt een besluit. Dat stuurt ze naar de Kamer, daar informeert ze de Kamer over. Formeel hoeven we niet in te stemmen. Maar natuurlijk, als een meerderheid aan de Kamer zegt... dit is geen goed plan dan gaat een regering geen mannen en vrouwen naar een gevaarlijk gebied sturen. En dat is natuurlijk wel in Afghanistan. Uh, dus daar hebben we in de laatste instantie dinsdag over gehaald... en toen ben ik niet voor niets naar buiten gekomen... met de mededeling dat ik mijn fractie nog niet voor die brief zag stemmen. Maar hoe lag het toen? Uh, unaniem ernstige twijfels of dit een effectieve missie kon zijn. Dat heb ik toch gezegd. Uh, dat vond ik ook belangrijk... Het debat moest nog beginnen. Ik heb ook gezegd van luister, eens, wij trekken altijd pas. Ik hou er niet van om het onnodig spannend te maken. Ik ben niet op jacht naar cliffhangers. Maar, um, uh, maar het debat met de regering moest nog beginnen. De eerste zin moest nog uitgesproken worden door de regering. Dus ik heb wel gezegd van, ik zie mijn fractie nog niet met dit besluit instemmen. Hier nog niet een steun aangeven. Maar het debat moet nog beginnen. Nou, dat debat heeft de afgelopen drie dagen plaatsgevonden. En daar is zoveel in beweging gekomen dat wij diezelfde vraag gisteravond pas na het debat met de vier bewindslieden... onder oog hebben gezien en uiteindelijk hebben gezegd... van ja, we kunnen Instem, uh, instemmen. Welk moment, Op welk moment kwam dat punt? Dat u als fractie zei, we gaan om? Dat was pas, nou ja, we gaan om. Uh, uh, we, we beantwoorden die effectiviteitsvraag nog heel zoveel... en nu kunnen we die wel positief beantwoorden. Dat was nadat we... Uh, woensdag is er gedebatteerd... Mijn collega Voor de Wind die het debat gedaan heeft, Joho Voor de Wind, die heeft uh, heel veel toezeggingen losgekregen die voor ons belangrijk waren. Bij welke toezegging dachten we, oké, okay, nu gaan we ervoor. Nou, nee, die, die zijn bij elkaar in een brief gezet op onze zoek, uh, mede op onze zoek, die hebben we donderdag nog pas gekregen. Daar hebben we over vergaderd. Toen zeiden we dit is positief, maar een aantal dingen vonden we niet hard genoeg. Niet concreet genoeg. Hè? Zoals. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, er stond in dat we uh, Nederland zou inzetten... op een langere basistraining. In plaats van zes weken, wat het nu is, zou het na 18 weken gaan. Maar er stond bij, daar gaan we op inzetten. En dat gaan we doen in overleg met Jan en Alleman. Toen zei hey, ja, wacht nou even. We willen dat het is heel belangrijk, dat willen we gewoon dat het gaat gebeuren. En niet dat straks iemand zegt, van: nou, het is toch geen goed plan... en dat het persoonlijk niet gebeurt. Uh, zo waren meer dingen, de aanpassing van het vakkenpakket... maar het curriculum, dat was wel heel erg gericht op schieten... en weinig op uh, community policing. Wat we toch van politiemensen verwachten... Het gewone basale politiewerk ook kan doen. Zoals een, een voorbeeld. Nou, de, gewoon de veiligheid op straat. En dat is meer respectvol met mensen omgaan. Zorgen dat die agenten die op straat op gaan... niet alleen weten hoe ze met een kalasnikov moeten schieten... maar ook hoe ze mensen in, in, in, de, in de dorpen en steden tegemoet moeten treden. En, uh, en, en dat ze een beetje verstand hebben. A, dat ze kunnen lezen en schrijven. alfabetisering heeft een sterker accent gekregen. Ja, want 80% van de recruiten is analfabeet. Ja, ja, en dat is dus heel ingewikkeld. Hè. Overigens hebben we het dan over een deel van de missie. De totale missie is breder. We doen ook aan het opleiden van midden- en hoger kader. Dat doen we in het kader van Europa, EUPOL in technische zin. Maar dat NAVO-gedeelte waar het meeste, meest over gesproken is... dat zijn de recruten die uiteindelijk gewoon het, het uitvoerende werk moeten doen. Dat zijn ook de analfabeten. Dat is natuurlijk wel belangrijk, dat we niet alleen de kader opleiden... maar ook de man, eh, mannen die dat... Eh, eh, eh, vrouwen komen in Afghanistan daar niet, of, niet voor in aanmerking... maar de mannen die het gewoon op moet moeten doen. Ja. Nou, dus je is, moet het wel uh, beide doen. En daar zit wel het grootste probleem, maar ook de grootste risico's. Mm -hmm. Want die kun je deels binnen de poort trainen. Uh, maar je moet ze ook in het veld trainen. Het, de het grote punt was uh, uh, het de niet-militaire karakter van die missie. En daarmee verbonden de veiligheid van zowel uh, onze mensen als de Afghanen. Ja. U heeft voldoende garanties gekregen van uh, Rutte en consorten... dat het geen militaire missie is? Ja. Dat was voor ons ook cruciaal. Uh, ik heb gisteren uh, daarover in het debat gezegd... Van, kijk, ik kan accepteren... Uh, het, uh, het enkele feit dat er uh, militairen meegaan... maakt dit nog geen militaire missie. Nee, maar is toch voor de willekeurige leek wel moeilijk te volgen? Nou, dat, dat valt mee. Kijk, als, uh, la, laat ik in ieder geval een poging wagen om het uit te leggen. Graag. Als wij politiemensen naar Afghanistan sturen... die politiemensen gaan opleiden... en we sturen geen militairen mee... die hen kunnen vertellen hoe, waar het risico zit van bermbommen... en we hebben geen militairen die de inlichtingen daar verzamelen... Ja, dus bij iedere missie, ook dat uitpolgedeelte waar niemand moeilijk over heeft gedaan, het het is het deel het deel in de Europese, midden en hoge kader. Ook daar zijn militairen nodig, omdat die ook naar de politiebureaus moeten. Dat is in Afghanistan niet veilig. Dus militairen gaan mee. De militairen die meegaan uh, voor de training van politiemensen, dat zijn militaire trainers. Natuurlijk zijn het wel militairen. Maar, maar niet... dat maakt het nog geen tot de militaire missie, want we gaan daar om politiemensen op te, op te leiden. Maar er is een belangrijk ja. punt. En daar ging het debat over. En daar kwam bijvoorbeeld de partij van de arbeid tot een ander oordeel... Ik kan accepteren dat een politieman in Afghanistan ook taken doet... die een politieman in Drenthe of hier in Amsterdam niet hoeft te doen. Dus het takenpakket van de politie in Afghanistan... is anders dan het takenpakket in Nederland. Dat is nou eenmaal een land in oorlog. Die wij militair zouden noemen. Dat kan ik accepteren. En daar leiden die mensen dan ook voor op. Want een Afghaanse politieman moet wel weten... wat een politieman in Drenthe niet hoeft te weten... hoe het werkt om op een roadblock te zitten. Of hoe je met checkpoints om moet gaan. Hoe je met explosieven en bermbommen. Maar dat klinkt wel niet. Militair toch? Ja, maar dat is wel... Kijk, een politieman in Afghanistan, Je kunt niet zeggen van... wij zijn tevreden als u weet hoe u we een bekeuring moet uitschrijven. Of vandalisme moet tegen Ja, parkeerbonden zijn daar niet echt zo'n issue. Nee, dat, dat speelt dan minder. Ja. Maar uh, de veiligheidssituatie is wezenlijk anders. Dus het takenpakket van de politie daar is ook anders. Er zijn maar wel grenzen. Aan. Er zijn toch zijn wel ook. grenzen aan, mag ik dat nog zeggen? Er ja? zijn wel grenzen aan, want wat we niet willen... is dat wij politiemensen daar opleiden... om actief te gaan jagen op en vechten tegen de taliban. Exact. Dat is de taak van het leger. Dat is de geheimen of, of, of ja, het eigenlijk... waarmee dan het besluit om die missie te sturen... er toch door is gekomen. Het is geen offensieve missie, wordt gezegd. Dus diezelfde politieagent... u erkent dat het een andere situatie is dan hier in Nederland. Het is een land in oorlog. Wat als hij op straat loopt en die komt de Taliban tegen? Ja, nee, maar het is geen trofaaier. Het is essentieel dat een missie is wat die moet zijn. Een civiele missie. En dat er dus inderdaad uh, uh, het zich kan voordoen... dat door Nederland opgeleide... Uh, Afghanen. Hè. Maar we zijn de, daar ooit naartoe gegaan... Uh, met het doel de Taliban daar te, te verdrijven. Dat is toch het hele doel ja, van... We zijn de, aanvang... de doelstelling was natuurlijk de terrorisme tegengaan. Uh, 9-11. Daar ligt de oorsprong van ja. onze betrokkenheid. Maar dat is toch een offensieve actie, of niet? Ja, maar daarom was onze missie in Oeruzgan... waar we ook nog eens een keer verantwoordelijk waren... als lead nation voor de hele veiligheidssituatie. Ook een totaal andere missie. Dat was een missie van onze, van onze defensie, van onze militairen. Goed, terug naar deze missie. Nee, nee, dan, dan gezegd, dan loopt dat die doen al... we dus niet meer. Nee, okay, maar maar dan... we willen nog wel wat in Afghanistan doen namelijk een politietraining, en nou dat is loopt, ook belangrijk. Nou loopt die agent daar, en, en die heeft horen gekregen... als er een taliban komt, mag je alleen maar defensief reageren. Wilt u uw wapen neerleggen? Ja. Doet u uw handen in even, de lucht? Nou even uit elkaar. Wat, wat hebben we over wat de Nederlandse uh, mensen... daar wel of niet mogen doen? En wat wij willen, dat de Afghanen... wel of niet doen. He, dus dat zijn twee verschillende dingen. A, als, um, als de... Afghaanse politiemensen in opleiding... door hun autoriteit worden ingezet... om te vechten tegen de taliban... dan doen de Nederlanders daar niet aan mee. De Nederlands opgeleide Afghaan? Was, was nee, dan doen de Nederlanders daar niet aan mee. Dat was al de eerste toezegging in de brief van het kabinet. De discussie de afgelopen dagen ging over iets anders. Wat nou als uh, vinden wij het goed dat uh, tijdens die opleiding... of misschien zelfs ook daarna... dat wij ze aan feitelijk aan het opleiden zijn om tegen de taliban te vechten? Daarvan is het nee. Dat betekent dus dat er een grens is aan wat we ook in de training doen en wat we goed vinden. En als wij merken, en dat is de toezegging van de laatste dagen... en die was voor mijn fractie heel belangrijk... als wij merken dat voortdurend Afghaanse politiemensen... met de kennis en de training die ze van ons krijgen... feitelijk op de taliban gaan jagen... en de geweren. Dan willen wij een keiharde toezegging van de Afghaanse regering... dat dat niet gebeurt. Gebeurt het toch, dan stopt zo nodig dat onderdeel van die missie. En hoe dat ga is je dat belangrijk. controleren trouwens? Gaat u dan mee buiten de poorten... Nou, de Nederlanders gaan per definitie mee buiten de poorten, Dus we weten wat er gebeurt. We weten ook nu wat er gebeurt. Nee, maar hoe gaat dat dan letterlijk? Dan gaan ze monitoren. Uh, uh, uh, monitoren. monitoren. Dat gebeurt nu ook. Dus een een politieagent is opgeleid door een Nederlander. Die ja. gaat met onderleiding van een uh, Nederlander uh, buiten de poorten. Die ziet de Taliban, die wil daarop schieten. Maar dat mag niet, want hij mag alleen defensief reageren. Nee, dus een iets, vergeef me, een iets wat simplistische uh, weergave van wat er gebeurt. Maar we proberen waar, het een gebeurt. beetje begrijpelijk te nee, ja. Wat er gebeurt in die opleiding is dat een team uh, van Nederlanders. Uh, eerst in de, he, gewoon in het klaslokaal, in de, in de, in de kazerne, zeg maar, binnen de poorten lesgeeft en allemaal dingen aanleert. Dan komt het moment dat ik zeg van ja, maar je moet dat wel straks buiten. Op het platteland of in de steden en dorpen kunnen doen. Daar gaan Nederlanders mee om ze daarvoor te trainen, ook buiten de poorten. Dat is dus een team met een aantal mensen in opleiding. En wat we dus hebben afgesproken met elkaar en wat keiharde toezeggingen volgens minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal ook zwart op wit van regering Kazar moet, uh, moet moet De telefoon ligt ja, de bomen. Ja. Ja, gaat er Ja, hij, hij, okay. hij zegt. Ja, volgens, wat, volgens de regering. Zwart op wit zijn. moet komen als een keiharde toezegging en een ontbindende voorwaarde. Dat woord hebben wij geïntroduceerd, dat is overgenomen. Ja. Is dat als ze merken dat ze voortdurend tijdens die opleiding. Door de autoriteiten worden opgeroepen om tegen de Taliban te vechten, dan stopt dat al mee. Dus dat dus gaat niet goed in en de zien we dus gebeuren, want we zijn erbij. Goed, wij gaan daar naartoe. We gaan die agenten er opleiden. Ze gaan buiten de poort en inderdaad dit gebeurt. Ze krijgen regelmatig de opdracht om ja. toch op die Taliban te schieten. Ja. En dan? Ja. Gaan we dan ineens weer terug? Laten we dan de rest in de steek? Ja, dan kan het zijn. Dus dat was de toezegging die wij wilden hebben, die we gekregen hebben. Dan kan het zijn dat we dat onderdeel van die training of dat de hele deel of niet meer buiten de poort trainen of helemaal niet meer met name Maar het dit naam is toch een papieren doen? haagse werkelijkheid. Andere noemen het politieke naïviteit. Hè? Uh, u, neemt, u neemt die term iets te makkelijk over. Die is inderdaad gisteren gebruikt. Dat is het dus niet. Dat is het dus niet. Want ook uh, uh, werden er heel veel twijfel gezaaid. En dan kun je dat wel monitoren. Het feit dat wij weten dat er een grote uitval is van Afghaanse uh, politiemensen in opleiding. Dat dat wel eens teruggedrongen van 50%, 55%, nu naar 40%. Dat is nog heel veel. En dat we het terug willen brengen naar 30%. We weten dat soort dingen omdat we kunnen monitoren. Daarom kunnen wij erover debatteren. Dus waarom zou je dit niet kunnen monitoren? U weet, en, u weet dus ook u dat wenselijk vinden of niet. Nee, maar goed, diezelfde kennis die u blijkbaar heeft... die levert op dat u terecht zegt... het is niet een situatie zoals in Nederland. Er is vaak ja. sprake van geweld. Ja. En het is een corrupt regime. Uh, Karzai is er naar uh, frauduleuze verkiezingen gekomen. En tegelijkertijd gelooft u in toezeggingen... van al die mensen die daar nu, Karzai en anderen... Ja. Uh, nou, aan... er zit ook een kwestie van welbegrepen eigenbelang. Uh, de Afghanen willen graag dat we komen. En uh, als wij de afspraak maken en de toezegging krijgen, een de toezegging van, en als het niet gaat zoals Nederland wil dat het gaat, en het dus echt een civiele missie is, en we hebben voldoende aanwijzingen dat dat de verkeerde kant op gaat, dan stoppen we ermee. Dan gaat er snel zijn stekken eruit. Dat heeft Rutte ook letterlijk zo herhaald. Dan gaat er snel zijn stekken eruit. Dan is het er ook een eigen belang om te zorgen dat we die afspraken wel nakomen. Want ze zien ons graag komen om die politie te trainen. En wat de winst is van de afgelopen dagen... is dat waar tot nu toe alle accent lag was... zoveel mogelijk agenten klaarstomen in zes weken... om te zorgen dat er in 2014 voldoende zijn om hetzelfde te kunnen doen. Maakt Nederland nu, met zijn Dutch approach, zoals we dat zo graag noemen... de slag naar een kwaliteitslag? Kwaliteit in plaats van kwantiteit, goed opgeleide mensen... die beter opgeleid zijn dan in die zes weken kan, in 18 weken opleiden. En natuurlijk, ik bedoel, dan hebben we geen uh, mensen die... zoals ze hier van de politieacademie uitstromen. Maar we hebben wel een bijdrage, dat is mijn overtuiging u maakt voor, de We hebben dan wel, wel echt uh, een bijdrage geleverd ja. aan... aan de eigen instituties en de eigen politie van de Afghaan. U, u, u, u greep net even terug op waarom we daar oorspronkelijk ook naartoe gegaan zijn. Uh, en uh, Jolande Sap zegt gisteren in de Tweede Kamer... eigenlijk zou je ook, want de horizon is nu... Ongeveer 2014. Hè? Ja. Dus eigenlijk zouden we ook nu uit moeten spreken dat je na 2014 wilt blijven. Bent u dat met haar eens? Uh, ik vind dat we in de zin van de internationale rechtsgemeenschap, de internationale gemeenschap, betrokken moeten blijven bij Afghanistan. En, en maar welke Nederland vorm... dan ook? Nou, dat weet ik helemaal niet. Dat weet ik niet. Ik ben een gevoel voor diegenen die zeggen dat Nederland heeft al heel veel bij heeft geleverd. Ik heb mij echt op basis van de inhoud laten overtuigen dat we deze missie moeten doen. Maar deze missie doen wij tot uiterlijk 2014. Maar het argument was maar toch bijvoorbeeld ook... ontwikkelingssamenwerkings die lopen gewoon door. Die lopen nu ook in Oeruzgan nog gewoon door. Dus Nederland is betrokken bij Afghanistan Maar dat houdt toch niet ineens op in 2014? Deze missie wel. Deze missie wel. Maar het belang om Afghanistan te blijven helpen... Nee, dus in ieder geval zou ik dat uh, ontwikkelingsprojecten uh, zoveel mogelijk doorzetten. Dat hangt ook van de NGO's af en de samenwerking met dat soort organisaties. Uh, en je zult opnieuw moeten kijken of er nieuwe vormen van betrokkenheid mogelijk en wenselijk zijn. Maar de Kamer neemt uiteindelijk een besluit over een door het kabinet uh, voorgestelde missie. Deze missie heeft onze steun. Maar ik ben het zeer eens met diegene zeggen van... Uh, er zal vanuit de internationale gemeenschap nog langdurig betrokkenheid bij Afghanistan moeten moet blijven. blijven. Maar intussen is die transitieperiode van Afghanisering... het overdragen aan de Afghanen zelf... tussen nu en 2014 wel van cruciaal belang. Vindt u dit nu uiteindelijk een militaire of een civiele missie? Nee, dat is een civiele missie. Een civiele missie? Absoluut. Waarom uh, heeft u dan problemen mee... dat er ontwikkelingshulpgeld uh, aan uitgegeven wordt? Ja, dat heb ik gisteren ook verantwoord in het debat. We hebben altijd bij missies uh, gezien dat bepaalde onderdelen... volgens de officiële criteria die er daarvoor zijn... ook in aanmerking komen voor financiering uit het ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Uh, dat is ook bij eerdere missies gebeurd. Ik heb gezegd, daar zou ik nu ook mee kunnen instemmen. Maar de context hier is een, is een regering die ervoor heeft gekozen... om bijna een miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... Tegen die achtergrond zeg ik en dan ook nog een missie en daar ook nog eens een keertje geld uit de ontwikkelingssamenwerking in Het in uw ogen een civiele missie. Het is in ja. uw ogen dus ook ontwikkelingshulp aan het Frankrijkse dus daar, daar is dat geld toch voor bedoeld? Ja, daar zou ik dus minder moeite mee hebben gehad onder normale omstandigheden. Bij dit kabinet, die een miljard bezuinigt, zeg ik van dan gaat het dus niet ten koste, nog meer ten koste van ontwikkelingssamenwerking. En daar is het kabinet aan tegemoet. Dat gaat ook niet ten koste, daar is het geld voor bedoeld. Ja, maar het gaat wel een miljard af. Dus dan gaat het ergens anders uit de wereld. Uh, hoe wordt het onttrokken aan armoedebestrijding? Dat wil ik niet. En de regering heeft er naar het is eraan tegemoet gekomen en daar ben, ik, daar ben ik blij mee. Dat is fijn hè, van die minderheidsregering... dat je zo als oppositiepartij toch ook nog je eigen dingen binnen kan slepen in zo'n debat. Nou ja, dat is wel een eerste echt voorbeeld waarop aankomt. Uh, kijk, ik ben niet van de afdeling dealen en wielen als het over dit soort zaken gaat. Nou ja, u heeft ook ingebracht dat er bijvoorbeeld meer aandacht... voor de positie van christenen uh, uh, in Afghanistan moet zijn. Ja, maar dat beschouw ik niet als dealen wielen... maar dat moet voor een, een, een, uh, een land wat zo hecht aan uh, grondrechten... en universele mensenrechten vanzelfsprekend zijn. En het viel mij op dat er uh, terecht... Zeker als, gelet op de Afghaanse situatie, terecht veel aandacht was... voor de positie van vrouwen in het rechtssysteem. Maar dat is ook terecht in een land als Afghanistan... waar tot op de dag van vandaag christenen de doodstraf kunnen krijgen. Als ze, hè, zeker als je bekeert als moslim tot het christendom. Uh, er zitten nu nog twee mensen in de cel te wachten op een oordeel moslims, die christen zijn geworden. Dat hoort ook bij het uitdragen van universele mensenrechten En dat miste ik in de papieren van het kabinet. En dat zit nu wel in de plannen. Ja, dat die vrij worden gelaten. Dat Nederland zich gaat inzetten. Alle inspanningen. Ja, er zijn geen garanties. Maar ik weet wel dat die twee mannen die nu in de gevangenis daar zitten... Um, ik, ik denk dat die wel blij zijn met de Nederlandse betrokkenheid. Want ik weet niet wat er gebeurd was met hen. Maar het is niet het enige belang. Maar, maar het wel die, die zeggen nu, meneer Raovo, dank u wel. Nou, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar een land dat zegt op te komen voor universele mensrechten... moet zich dus niet alleen eenzijdig richten. moet ook opkomen voor rechten van religieuze minderheden. U moet niet onderschatten wat de positie is van meerdere religieuze minderheden... in een land als Afghanistan, onder, met, met grote invloed van de taliban... daar hebben we voor op te komen. Verwacht u veel problemen met uw achterban eigenlijk? Want die was in meerderheid tegen, hè? Ja, er was, er was een peiling onder onze kiezers. Ik krijg heel gemengde reacties. Uh, veel mensen die het niet met onze beslissing eens zijn. Hun reactie op ons besluit varieert. Mensen die bitter teleurgesteld zijn of boos zijn, maar ook mensen die zeggen van ik ben het met de conclusie niet eens, maar ik respecteer zeer de integende afweging. En ook mensen die zeggen van ik ben erg blij dat jullie dit besluit genomen hebben. Dus gemengde reacties, maar we hebben, dat wist ik dinsdag al, wat we ook uiteindelijk gaan besluiten, we hebben heel wat uit te leggen. Dat is altijd bij zo'n onderwerp en dat doe ik graag, daar ben ik ook voor de politiek. Ik wens u aan. daar veel sterkte bij en ik dank Dankjewel. u voor deze uiteenzetting. Uh, André Rauvoet. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Uh, we gaan zo direct luisteren naar nieuws, maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Daar hadden we wellicht goede argumenten voor geweest om voor dit wapen te kiezen. Nu weten we het niet. 2. Nederlandse spoorwegen gaan de informatievoorziening van het spoor in zijn geheel voor zijn rekening nemen. Ranking the news, nu op nummer 1. Ik denk dat eindelijk de revolutie in Egypte gaat beginnen. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking the news van vandaag. Radio 1, het NOS-journaal.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 Bij een zelfmoordaanslag in een supermarkt in Kabul... zijn acht doden gevallen, onder wie drie buitenlanders. Ook zijn er zes gewonden. De supermarkt staat in een wijk waar veel rijke Afghanen en buitenlanders wonen. Er was sprake van extra bewaking. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. Het homohuwelijk blijft verboden in Frankrijk. Dat heeft het Franse Constitutionele Hof bepaald. Een lesbisch stel vond een verbod op het homohuwelijk... in strijd met de Franse grondwet en diende een klacht in. Maar het Hof oordeelt nu dat de grondwet juist zegt... dat een huwelijk alleen gesloten kan worden tussen man en vrouw. De nieuwbouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam ligt stil... doordat hoofdaannemer Midret failliet dreigt te gaan. Alle 120 werknemers van de onderaannemers hebben de bouwplaats verlaten... omdat Midret de rekeningen al een tijd lang niet meer betaalt. Hoeveel vertraging de nieuwbouw oploopt is niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de ringweg van Amsterdam, de A10, is er een ongeluk gebeurd. Tussen Zeeburg en Amstel Business Park staat 3 kilometer file. En dat is vanaf de A10 Noord richting de A10 Oost. Twee rijstroken zijn er dicht. A16 Breda-Rotterdam, 4 kilometer voor de Van Brienenoordbrug. En de andere kant op staat er ook 4 kilometer. Dan de A20, hoek van Holland-Gouda... tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein 2. En na A27, Gorkum-Utrecht, ook 2 kilometer bij Utrecht-Noord. A28 tot slot, vanuit Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en Leusde, 10 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug... Hier, vanuit de Kroon, aan de Rembrandtplein in Amsterdam... en u bent hier welkom om de uitzending bij te wonen. Dan ziet u ook politicoloog Bob van der Bos die uitlegt waarom ambtenaren tegenwoordig onverantwoord veel macht hebben. En u ziet Roué Verveer. Hij recenseert het toneelstuk De Aanslag en de film Sunny Boy. Wilt u reageren op onze uitzending? Doe dat via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl... of Twitter naar ons hekje AfroVML. Het is weer tijd voor de tweede tafel, waarin wij elke week drie volslagen onbekende Nederlanders aan het woord laten over actuele kwesties. Ik ben vandaag uw gastpresentator en mijn naam is Randald Lijnsteen. Het is weer tijd, tijd voor de tafel. Ja, gisteren publiceerde de Volkskrant de uitkomsten van een wereldwijd onderzoek naar jongeren en hun toekomstverwachting. En om zo onbevooroordeeld mogelijk de toekomstverwachting van jongeren al hier te vernemen... zijn we daarnet de straat op gegaan, in ons geval het Rembrandtplein... en hebben de cola. eerste drie jongeren die we zagen, hangend, zittend, op en om een tramhalte, gevraagd... om met ons van gedachten te wisselen. U, uh, kunnen jullie even voorstellen, de jonge dames? Gerona, Vanessa Shevennelly, Goed, uh, dames, hartelijk welkom. Uh, Normalitair hebben we één stelling waarop we de gasten vragen te reageren, maar omdat jullie nog relatief jong zijn en Normalitair. het omdat... is toch normaliter, ja. Nou, nee, eigenlijk niet. De juiste uitspraak is normaliter, doordat het bijwoord is en het naar... ja, ja, ja, ja, ja. Blablabla. Blablabla. Blablabla. Blablabla. Blablabla. ga door, ga gewoon door. Ja, je ze n omdat we benieuwd zijn. Ja, inderdaad, dankjewel. je uh, wel. Uh, inderdaad, daar was ik gebleven. Hey, mag ik alsjeblieft dit kaartje? terug alsjeblieft nu geef even, even, nou ja. niet teruggeven uh, uh, uh, nou, omdat we dus benieuwd zijn wat een aantal uh, gemiddelde jongeren in Nederland uh, met de toekomst voor heeft... Mm. leggen we jullie een aantal verschillende actuele onderwerpen oh. voor. Ja. Laten we beginnen met iets wat ontzettend in het nieuws is. We hebben net zojuist André het al over gehoord. Hè? De missie naar Afghanistan. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Van meegekregen? Um, ik heb niks gekregen van niemand niet en ook niks mee. Nou, ik weet dat de politie erheen gaat en ja. daar ben ik blij om, want dan zijn ze hier tenminste niet meer. Ik word er echt schijnstiek van man. Van de police wat is zo so mijn broertje heeft onze hele geluidsinstallatie bij elkaar geduurd. Nee. En de politie, maar praten, praten, zo, zo. Ik heb verkering met dat broertje. En ik heb nog nooit iets van hem gekregen. Nou, hij heeft ook verkering met Roxanne, hoor. Ja. Niet. En met dames, dames, dames. Ik, mag, mag, mag, mag ik, ik wil nog even wat onderwerpjes bespreken. Bijvoorbeeld uh, ja. de State of the Union. Een soort troonrede in Amerika. Ja. Weten jullie wie die is gehouden ja, van de week? Door ja, door Osama. Door Obama. Nou, maakt echt niet zo heel veel uit voor Vanessa. Nee, ze hebben ja. twee letters. De S en de B. Daarom. Nou, uh, volgens mij mm. was het Obama. Dus. Die woont in een barak. Nee, dat is Osama. Yes. Nou ja, dames, we gaan een beetje afronden. Uh, Sharona, Vanessa, Chevenelie, Chevenelie. Jullie zijn de nieuwe generatie. van Jullie moeten we toch een beetje gaan hebben. Wat moet je van me hebben? Moet je wat van me hebben? Ja, wat wat hebben? krijg ik dan? Zeker. Zo, hij gaat jou echt niks geven, man. Is hij zei je sok, oude links, Wat moet je <laughs> van me hebben? Misschien heb ik het wel. Vraag gewoon aan mij wat ik ja, ja, ga ik het ik, geven. Ja, ik, ja ik, ik wil gewoon op een paar hele simpele, eenvoudige vragen. Die hebben we al zo simpel gemaakt als het kan. Ja. Ja. Uh, uh, uh, want wij ouderen hebben wel altijd de mond vol over jullie jongeren. <past> maar wat jullie echt beweegt, als je daar achter wil komen, moet je hij zegt wat jullie bewegen. Echt? Eerst met de mond vol bewegen en dan in contact. Ik geloof dat ik hier helemaal niet mag zijn voor mijn moeder. Ik jaren geen gast. Gasten met warmte. Als laatste wil ik dan even nog iets over jullie leeftijdgenootje Sahar. Ja, die ken ik, professor Sahar. Stut Sahar. Ik krijg bijles van Sahar. Omdat Sahar zo bij de hand is qua hersens. Oké, vinden jullie dat Sahar moet blijven? Hebben wij een wedervraag voor u? Pardon? Ja. Ja, een wedervraag. vraag. Ja. Weet u wat het anagram is van minister Gert Leers? Een anagram? Ja. Nee. Ja. Weet, nee. U, weet u wat het is? Oké, okay, komt-ie. Anagram van minister Gert Leers: Dreigen is rete SM. <coughs> Zeker. Ja. alleen de L en de R niet. Te ja, maar nou ja. nou ja, die R is van rete. van minister Leers, dat zweef je. deze dames voor geef ze Als je ook een keer te gast zijn en wilt u aanschuiven bij de tafel? Kijk dan op ww.coon.slash.avogeschrijding.nl. En aan deze tafel schuiven aan cabaretier Roué Verveer en politicoloog Bob van der Bos. Allebei van harte welkom hier in de Kroon. Uh, Roué, heb jij eigenlijk nog wakker gelegen van al die WikiLeaks-berichten over ambtenaren die uh, op allerlei slinkse manieren proberen politici voor een kaartje te spannen? Nee. Helemaal niet. Nee. Gelukkig. Was, was Volg je het wel of niet? Nee. Ook niet? Nee. Ik heb, uh, nee. Dan wordt dit allemaal nieuw voor jou, die informatie... die je nu te horen gaat krijgen van uh, Bob van den Bos. Want uh, die volgt het wel. Uh, en, en die zegt overigens ook dat je je daar misschien... wel zorgen over zou moeten maken... als het om de macht van de ambtenaren uh, gaat. Bob van den Bos, politicoloog. Voormalig D66-politicus uh, ook. Uh, uh, u vindt de, de macht van de ambtenaren... groter dan democratisch. Is verantwoord. Dat klinkt heel verontrustend. Hoezo? Dat is ook verontrustend. De overheid is de afgelopen tientallen jaren enorm uitgebreid. Veel complexer geworden. We hebben heel veel ambtenaren gekregen... En de politici hebben de greep daarop verloren. En dat zegt u, begrijp ik niet, naar aanleiding van die Wikileaks berichten... Hè, over dat ze Wouter Bos probeerden te beïnvloeden. Nou, dat is ook een symptoom daarvan. Eh, omdat de bewindslieden vaak overbelast zijn. 20, 30 jaar geleden eh, liepen ze al met hele zware tassen s'avonds naar huis... en trokken ze steeds witter weg, naarmate ze langer minister waren. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus dat, dat is daar een voorbeeld van? Maar u, u, u zag dat al veel eerder? Ja, eh, Tientallen jaren geleden waarschuwden eh, politici, maar ook eh, bestuurskundigen... die waarschuwden, waarschuwden er al voor dat de werkelijke macht... vaak niet bij de ministers of staatssecretarissen ligt of bij Kamerleden... maar dat de werkelijke macht aan het verschuiven was naar de ambtenaren. Yes, minister, de beroemde Engelse komische serie is gewoon werkelijkheid. Nou, de werkelijkheid komt steeds dichter bij. Uh, yes minister. Dat was natuurlijk een karikatuur. Maar wat, maar, zo, wat zag u dan? Waar ging het meer? Kunt u daar voorbeelden van geven? Nou, ik heb zelf een onderzoek gedaan naar de besluitvorming uh, van Nederland, uh, waar het ging over een belangrijk Europees uh, besluit. En ik heb kunnen constateren dat de Nederlandse topambtenaar in Brussel op zijn eigen houtje zijn collega's uit andere landen... mobiliseerden tegen zijn eigen minister. Oh, om wat voor besluit ging dat? Dat ging over het, het verdrag van Maastricht. Dus er moest een nieuw verdrag komen. Heel verregaand, heel belangrijk, ook voor Nederland. En wat ik uh, vaststelde... was dat de ambtenaren op hun eigen houtje... vaak los van hun eigen ministers... het buitenland mobiliseerden... tegen hun eigen minister. En ook op het departement... In dit geval tegen welke minister? Tegen minister Van der Broek. En ook op het uh, departement van buitenlandse zaken... Uh, waren een paar ambtenaren die dat hele proces aan het sturen waren. En op belangrijke momenten waren de ministers te druk met andere zaken... en de staatssecretaris die was op het hoogtepunt op vakantie in, in de Pyreneeën... en die liet dat in werkelijkheid over aan ambtenaren. En wat je dus ziet nu is dat uh, heel veel besluiten in Nederland... hebben een Europese dimensie ge gekregen. Uh, departementen hebben daar steeds meer met Europa te maken. Andere overheden, gemeentes, provincies... hebben allemaal meer met Europa te maken... En die Europese samenwerking die wordt in verregaande mate door ambtenaren gestuurd. Wij worden steeds minder door de politiek aangestuurd? Ja, kijk, ministers die zijn, die werken alleen maar in deeltijd voor Europa. Die hebben af en toe een vergadering met hun Europese collega's. Maar de meeste besluiten in Brussel die worden genomen op ambtelijk niveau. Op heel hoog ambtelijk niveau. Dus wat je ziet is, naarmate die Europese samenwerking belangrijker wordt... zie je ook die macht van die ambtenaren zie je steeds sterker. Ja, die Europese democratie dat is misschien nog zelfs wel een hoofdstuk apart. Hè? In hoeverre uh, kunnen we dat goed controleren? Maar als we het even uh, binnen ons eigen land houden, is het ook niet zo dat een ambtenaar zo machtig is als de minister toelaat? Ja, je hebt natuurlijk ministers die uh, er bovenop zitten. En je hebt ministers die uh, ja, zeg maar de teugels meer laten vieren. Maar het is voor elke minister heel erg moeilijk om duizenden, duizenden ambtenaren in één departement om die aan te sturen. Ja, maar je kunt per definitie niet nooit alle uh, uh, nee. beslissingen, maatregelen, et cetera, volgen. Dus je moet, je moet altijd kiezen, toch? Ja, je moet altijd kiezen, maar de, de keuzes worden nu steeds moeilijker. Omdat, wat, wat is er gebeurd? Men heeft de beleidsuitvoering, heeft men gescheiden van de beleidsvorming. Dat betekent dus dat heel veel uh, delen van de overheid op een grote afstand zijn gezet van de politieke besluitvorming. U, u bedoelt eigenlijk, er worden wel politieke besluiten genomen, maar om die uit te voeren worden uh, in instanties of instellingen van buiten ingehuurd en ja, daar heb je geen zicht meer op. Daar heb je geen zicht meer op. En dit kabinet uh, gaat, maakt het eigenlijk nog veel erger. Dit kabinet is A, heel erg klein. Er zijn twaalf ministers en acht staatssecretarissen. Op Defensie is niet eens meer een, een staatssecretaris. Terwijl het een enorme uh, belangrijk departement is. Hebben we ook minder ambtenaren die allemaal uh, hun wil, zoals u zegt, door kunnen nee, drukken? Nee, de, de top van de ambtenaren, die blijven. De generaals, die blijven. En als ze dus minder politieke sturing hebben, dat betekent dat dat je de macht in wezen, de zeggenschap, verlegt naar die topambtenaren En naar die generaals. Ja, maar to dus maar toch nog even over uh, in hoeverre die macht ook door de minister wordt bepaald. Want bijvoorbeeld uh, dat geval van Wouter Bos. Hè, waar die ambtenaren probeerden Amerika in te schakelen. Om hem uh, te doen instemmen met verlenging van de missie in Oerushkan. Bos hield ze re recht. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld. Dat vooral aan de, aan de minister of aan de politicus ligt. In hoeverre zo'n ambtenaar uh, macht heeft. Ja, het is natuurlijk niet zo dat die... Uh, uh, missies van die ambtenaren om het buitenland onder druk te zetten... dat die per definitie slagen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet wel in zijn algemeenheid dat uh, die, die ambtenaren... veel meer ruimte krijgen van de politiek. En dat is bij dit kabinet, vrees ik, wordt dat nog veel erger. Omdat er heel weinig politici zijn. En dit kabinet wil bovendien ook het aantal volksvertegenwoordigers verminderen. Gezegd, ja, we moeten minder parlementsleden hebben. We moeten minder gemeenteraadsleden hebben. Ik denk dat dat een oliedomme... Een oliedom... Ja, dus ik vrees eigenlijk, als ik u vraag hoe moeten we dit oplossen, dan gaat u vermoedelijk zeggen dat je er juist meer moet nou, hebben okay. of niet? Een, een groot probleem is nu de kloof tussen het bestuur en de burgers. Er is steeds meer wantrouwen uh, van de burgers... ten opzichte van de regering en het bestuur. En die ambtenaren die kunnen dat vertrouwen niet winnen. Die treden niet naar buiten op. Het is aan politici, het is juist aan de volksvertegenwoordigers... om de band tussen het bestuur en, uh, de, uh, bevolking en de bevolking te herstellen. Dus meer, meer ministers... Je moet, je moet wat meer ministers hebben. En je moet in ieder geval veel meer staatssecretarissen en, en onderministers hebben. En je moet zeker niet minder volksvertegenwoordigers hebben. Want alleen volksvertegenwoordigers, die zijn de schakel tussen de bevolking en het bestuur. Dus als je dat wantrouwen van de mensen wil terugbrengen... als je het vertrouwen van de mensen wil winnen... dan moet je die kloof tussen bevolking en bestuur verkleinen. En dan moet je dus niet minder volksvertegenwoordigers hebben. Dan gaan ze helemaal daar op het binnenhof zitten. En dan gaan ze het land niet meer in om naar de burgers te luisteren. Hoe VV maak je nu wel zorgen? Of nog steeds niet? Nu op dit moment nog niet. Nog steeds niet. Ik ga het snel doen. Ik zou het maar doen. Aan hem nog niet bestrijden. Maar uh, dank in ieder geval voor uw uitdruk. blijft ook nog even zitten, want zo meteen gaan we met Roué praten over uh, de voorstellingen uh, en de film die hij gezien heeft. Nadat we muziek hebben gehoord van Eefje, die nog aan het stemmen is, of niet? Een beetje. Ja, het is wel fijn als het niet vals is natuurlijk die gitaar. En tegenwoordig heb je van die handige apparaten. Oh, die heb je ook. Apparaatjes. Ze is klaar, Eefje.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 Overwegen tussen weilanden door. Ik was een vlag. Ik heb er niet Je hebt me wacht. aangekeken en wist geen uitweg te winnen. Ik was niet hard, maar eerlijk. Ik wacht. was voorzichtig. Maar in het echt spuw ik plamen van poeden. Vuurlijke opaas en kaaien. Denk ik ben 1 en al 13 jaar in 1932. Ik ben het Het is een fijn, duidelijk eind. Afdwaald was dat. Even hoor u en u gaat er zo direct nog twee man horen. Yeah, yeah, yeah. Onze gastrezident. Is Roué Verveer. Welkom. Dank u wel. Je staat uh, momenteel zelf op de planken met alweer je vijfde solos. Pas. Pas. Vierde? pas. Ja, oh, pas. ja Valt pas. Vierde. met Mans genoeg heet ja. hij. Uh, en toch had je tijd om voor ons ook nog een film en een, een theaterstuk te gaan zien. Allebei gingen ze deze week in première. Allebei uh, gebaseerd ook op een bestseller. Je bent uh, geweest naar het toneelstuk, De Aanslag. Ja. Uh, en naar de film Sunny Boy. Uh, twee uh, tragische verhalen hebben je een beetje een zware week gegeven. Ja, ik heb nog nooit in mijn leven uh, in één week zoveel uh, drama gezien, zeg maar. Echt waar, ja? Ja. Want het waren geen uh, voorstellingen, zowel de film als het ook waar je zelf naartoe was gegaan? Ja, Sony Boy was ik wel zelf naartoe gegaan, denk ik. Maar uh, de aanslag niet. De aanslag niet? Nee. Nou, laten we daar maar mee beginnen dan. Was het, uh, hoe vond je het? Het begon spannend, want het was in Laren. Jullie, ik, ik moest naar Laren van jullie. En ik kwam dat dan... is al spannend. Ja, dat is spannend. Oh. Oké. Okay. Ja, ik, ik ken Laren niet zo goed. Maar... Nee, ik ook niet. En Laren kent mij ook niet zo goed. Waarom was dus ik kwam daar aan. En um, ik zag in het theater... Um, het, ik was de enige donkere man, persoon. En de enige onder 65. Ook nog. En ik ben kaal, maar als ik haar zou hebben, was het zwart. En die mensen hadden heel veel haar, maar wit. Dat maakt het spannend, als je daar binnen komt lopen... Past het wel goed bij de film waar we het zo direct over gaan hebben? Ja, dus ik dacht, die mensen denken er vast. Kijk, als ik in het theater kom waar ze me niet kennen, denken ze vaak dat ik de rapper ben. Of bij de techniek hoor. Maar hier dachten ze, het kan niet de rapper zijn, het is de aanslag. Nou, je zit geen rapper in een toneelstuk. Nee, is ze. Dus ik was publiek. En iedereen vond het ook spannend, dat zag je aan ze. Ja. Dus dat was eigenlijk al voordat het begon... Ik kocht toen al naar huis. Ik denk, dit is een avond. Dit kreeg je ook nog een spannend toneel. Je kent het verhaal, neem ik aan. Niet. Dat was ook een mooie. Ik oh. kende het verhaal niet. Ik, had, uh, ik, ik wist dat het bestond. Zeg maar. ja. Ik had het boek niet gelezen. Het boek van Harry Mulisch. Dus ik kon, ik kon gewoon met een open mind naar het toneelstuk kijken. In plaats bent... van te denken, hoe zit het ten, ten opzichte van het boek? Oké, okay, dus je, de, de, je bent even de weinige Nederlanders... die, die dan dat boek nog niet gelezen <lacht> hadden. En, en uh, verraste het je? Nee, ik mag dit niet zeggen. Sorry, neem het kwalijk. Neem het terug. Het was best wel. Oh jee. Maar en wat vond je van het verhaal? Want je kon het dus inderdaad helemaal kijken. Ja, naar kijk. open. Ja. Ik vond het een, een spannend verhaal. Omdat ik nog niet wist waar het naartoe ging. En ik merkte ook het verschil met mij in de zaal. Want? Nou, Ja, behalve hier, dat, dat, dat, dat laatste ja. um, Die mensen hebben waarschijnlijk echt nog iets met die tijd. Nou, dus die, die, die, met de Tweede Wereldoorlog? Ja, precies. Dus als er iets werd gezegd, uh, voelden zij het anders. En voor mij was het toch, een. ik keek naar iets waarvan ik dacht... dit is waarschijnlijk ook zo gebeurd, maar het is ook een mooi verhaal. En voor die mensen die daar zaten, die waren uh, uh, stil. Omdat ze waarschijnlijk ook wisten dat het ook echt gebeurd is in die tijd. Ja, ik, bedoel. ik vermoed wel dat ze het wisten. Ja, ja dat ze erbij waren. Ja, maar jij wist... Dat geeft het toneel ook een andere uh, lading voor wat, hun. Wat, wat is jouw uh, link dan met de Tweede Wereldoorlog? Linkt dan met de Tweede Wereldoorlog? Uh, het is behoorlijk uh, uh, bijgespijkerd vanaf ik hier woon. Want, uh, Want wanneer ben je in Suriname opgegroeid? Ik heb daar op school gezeten tot aan het VWO. En uh, de geschiedenis in Suriname, dat is uh, de Surinaamse geschiedenis en het Caribisch gebied. En er wordt wel wat verteld over de Tweede Wereldoorlog, maar niet zoals het in Nederland uh, wordt verteld. Maar ik dacht altijd dat, het onderwijs daar, dat je daar ook altijd leerde waar hoge zandsappen meer lagen. Nee, mijn moeder heeft dat nog... Uh, mijn moeder Jij niet mijn, meer? Nee, nee, en de nee. Tweede Wereldoorlog is daar maar gering aan bod gekomen. Ja, mijn moeder, ja maar vanuit die kant verteld, zeg maar. Uh -huh. Mijn moeder vertelde me dat zij in de klas, toen ze op school zat... moest zij klassikaal uh, zeggen... ons land, uh, de Rijn stroopt okay. ons land binnen. Bij? Bij Loopik. Ja, ah, ja, in <laughs> weet je. Suriname moest ze ons land... Zo werd Adres daar gegeven, ja. ik niet Dus meer. het was voor jou echt een geschiedenisles ja. eigenlijk, de, ja. deze voorstelling? met een mooi verhaal. Een mooi, uh, Want verhaal. Uh, je, je vond het een goede voorstelling? Ja, ik vond het een zeer goede voorstelling. Een aanrader. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar uh, dat andere verhaal, Sonny Boy. Mm -hmm. uh, de film... Ook alweer naar een bestseller die je wel kende, of ook niet? Nee, het was, het was mij aangeraden uh, dat boek te gaan lezen. Ik heb dat boek thuis liggen en ik heb hem nog niet aangeraakt. En toen dacht ik, de film komt, want ja. dat hoorde ik al heel snel. Ja. Toen dacht ik, dan wacht ik tot de film er is ja. en dan uh, check ik de film. En nu heb ik van iemand gehoord die het boek heeft gelezen van... Uh, je moet echt nog dat boek lezen. En ik heb die film gezien en ik geloof dat ik dat boek moet gaan lezen. Want? Um, ik vond het, uh, het is een snelle film, het, ga, het is gehaast. Waardoor ik heel veel dingen denk, ja, maar daar moet je mij meer over vertellen. Ik geloof dit niet direct. Ja. Even, oh, dit hoort er niet bij, maar goed, even het verhaal uh, uh, van Sonny Boy. Ja. Uh, in kort, kun je dat vertellen? Ja, ik snap het. Het is een uh, jongeman die in 1928 naar Nederland verhuisd om te studeren. Een jongeman uh, uh, met jouw huidskleur ja, en jouw jonge uh, afkomst. Man. Met mijn afkomst, ja. En um, hij komt naar, te, naar Nederland om te studeren. Um, um, um, um, huurt een kamer bij een um, mevrouw die gescheiden is van haar man net. En ze is 70 jaar ouder en daar ontstaat wat um, uh, tussen die twee. En ja. ja, dat is een moeilijke tijd natuurlijk. Ik bedoel, als ik heel het gevoel had van wat doe ik hier. Dan... Als enige uh, zwarte, zeg precies. ik mij even. Dan gaat hij, helemaal... hij daar helemaal in heel land. Ja. Dus um, nou, daar gaat het over. En, en er komt ook nog de, nog de Tweede Wereldoorlog tussen. En één en al drama. M -m misschien is het soms... <coughs> nou, m -m -m -m misschien is het soms. sorry. Uh, misschien is het soms goed om het, het boek pas na de film te lezen. Want uh, heel vaak als mensen een, een boek eerst gelezen hebben... en ze gaan daarna de film zien, dan valt die film tegen. Dat ja. hoor je heel erg vaak. Dat moet altijd. Omdat want... de film natuurlijk veel gecomprimeerder is dan ja. het boek. Dus ik denk dat dat misschien een, een voordeel is geweest... dat je het in deze volgorde hebt. Maar ik be... denk dat een uh, boek eigenlijk nooit een film moet worden. Nee. Nee. Nooit? Nee, nou, omdat, je dat, omdat je dat nooit... Uh, kijk, als we, als we een boek lezen, dan maken we ons eigen. Er staat er is een, een huis in ja. een straat en een boom. Dan maken we ons eigen huis en een we maken onze eigen straat ja. en onze eigen boom. Dus we lezen, het, we lezen hetzelfde boek, ja. maar we zien verschillende dingen. De dingen die wij leuk vinden, dat zien wij. En daar kan zo'n film nooit tegen En ineens is er een film en dan staat er een boom. En dat is die boom. Ja. Ja. Vond, je, vond, ik, vond je de, de film, niet. want je zegt, nou, ik moet toch nog het boek lezen. Voor je de film tegenvallen. Nee, er zijn ook positieve dingen natuurlijk. Ik bedoel, de, de, het ziet er mooi uit. Het is uh, uh, mooi gefilmd, mooi ja. gedaan. De effecten zijn mooi. Maar ik zou inderdaad. Uh, een klein voorbeeld, een gek ding waar nou, We ik, hebben heel weinig tijd nog. Okay, maar. Okay, maar ik wil heel snel iets zeggen aan het begin: 10 seconden. Het begint in Suriname en er zijn allemaal mensen daar met nog een Nederlands accent. Ja, helaas. Okay. Ik, moet je, ik moet je danken. Even Sorry. Sorry. Voor de, oh, de linksfractie is er geen gemakkelijk nee tegen deze missie. Natuurlijk zijn er risico's. Wat er nu voor ligt. Is